In Japan zijn zeker zes mensen omgekomen nadat een deel van een grote autotunnel was ingestort. Verscheidene auto's zijn bedolven onder het puin en er is brand uitgebroken. De Sasago-tunnel is bijna vijf kilometer lang. Hij ligt zo'n 80 kilometer ten westen van de hoofdstad Tokio. Er loopt een snelweg doorheen. Het reddingswerk verloopt moeizaam. Doordat een deel van de tunnel uren in brand stond... konden reddingswerkers lange tijd moeilijk bij de getroffen auto's komen. En verder is er gevaar dat andere delen van de tunnel instorten. Het constitutionele hof in Egypte heeft al zijn werkzaamheden voor onbepaalde tijd opgeschort. In de verklaring zeggen de rechters dat ze hun werk niet kunnen doen... door de psychologische en materiële druk van de islamisten. Pas als die druk ophoudt, zal het hof weer bijeenkomen, zeggen de rechters. Vandaag zou het hof beslissen of de samenstelling van de grondwetcommissie... een strijd met de wet is. en Dat besluit werd uitgesteld omdat buiten het gerechtsgebouw... duizenden aanhangers van president Morsi tegen de rechters stonden te demonstreren. Later maakte de rechters bekend dat ze er voorlopig helemaal mee ophouden. Na het voor vandaag geplande besluit was met spanning uitgekeken. De strijd om de grondwet heeft de afgelopen weken geleid tot demonstraties door zowel voor- als tegenstanders van Morsi. En dan het weer, het is overwegend de wolk, maar ook af en toe zon. In het westen nog steeds kans op een bui en het wordt ongeveer zes graden. Dit was het NOS Journaal. Ah, we hebben even verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat file tussen Zoeterwoude dorp en Leidsendam 3 kilometer. En er zijn tot morgenochtend vroeg werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, tussen Woerden en De Meern, levert dat 3 kilometer file op. Ook op de A12, maar dan richting Den Haag, tussen Blijswijk en Zoetermeer centrum, 4 kilometer.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 Met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Zondag Goedemiddag, vier minuten over twee. We zijn er tot zes uur met langste lijn. Vier wedstrijden vandaag in de Eredivisie. En eentje is al begonnen om half één in Nijmegen. NEC tegen NAC Breda, Frank Wilaert. Nog een kwartier te spelen en NAC staat voor... dankzij een goal van Leurling. Eén van de vele counters die NAC mocht maken vandaag. En komt daar de 1-1? Nee, wel een kop al, Maar die gaat naast voor NEC. Voorlopig dus nog geen gelijkmaker in Nijmegen. Verder zometeen om half drie Groningen tegen Herakles en Utrecht tegen AZ. En om half 5 kan Vitesse naast koploper... We te komen als het wint thuis van Rode AC. De andere sport vanmiddag. Er wordt gehandbal tussen Nederland en Oostenrijk. De vrouwen WK kwalificatie. We mogen niet verliezen. Dan hebben we het toernooi gewonnen. Roubaix veldrijden later op de middag. Veldrijden om de wereldbeker. We kijken terug op de wereldbeker Schaatsen in Astana. De 1500 meter bij de vrouwen. 10 kilometer bij de mannen. En de ploegachtervolging bij de vrouwen. En we kijken terug op het 0-0 gelijkspel van de Nederlandse hockeyers. In de Champions Trophy tegen Gastland Australië. <middels> The fight to make ends meet Keeps a man up on his feet Holding down his job Trying to show he can't be bored Who takes every kind of people To make what life's about, yeah Looking for a leaf. Yeah. It takes every kind of Yeah. It takes every kind of to make the world go mm -hmm. every kind of Robert Palmer in 2003 overleed hij uit 1978. Every kind of people. We gaan weer voetballen. Enige keer per jaar dat je NEC Nek mag noemen. Want ze spelen tegen NAC. Frank Wielard. Nog 11 minuten op de klok in deze wedstrijd. Maar Nek, je mag het nu toch zeggen, speelt ook gelijk zwaar onder zijn niveau. Want we zijn wat beters van ze gewend. En ik moet eerlijk zeggen dat Van Nakken mogen we niet beter verwachten dan wat ze vandaag laten zien. Het staat ook met 1-0 voor. Dat is goed genoeg. Zeker voor de ploeg uit Breda. Ieder punt is welkom. En als je er drie kan ophalen uit Nijmegen. Waar de NEC al een tijdje ongeslagen is. Ja, dan sta je er voorlopig prima op. Maar bij NEC is het aanvallend. Echt onmachtig. Speelt inmiddels achterin 1 tegen 1. Hij heeft nog maar drie verdedigers staan. Maar voorin, Melvin Platje, is uh, ondanks het feit dat hij heel veel spelers om zich heen heeft... zal hij zich toch een beetje op een eiland voelen. Want uh, ten voorde, heel erg ver onder zijn niveau... Leroy George heel erg ver onder zijn niveau naar Verona vrouw. Daarvan vraag je af en toe af, doet hij nog mee? En dan sta je als platje dus zo ongeveer alleen voorin. En Nak heeft nu ook veel meer de bal dan in het begin van de wedstrijd. Nu leveren ze hem in met een hele lange haal in de richting van Babos. En kan NEC weer wat gaan proberen. Conboy, vandaag niet in de basis begonnen, maar wel ingevallen als een van de drie overgebleven verdedigers in deze wedstrijd. Amieu, daardoor doorgeschoven op het middenveld krijgt de bal niet onder controle. En dus kan Nak overnemen. Dat doet het via Jansen wegdraaien van Verbeek, kan de bal niet binnenhouden... en dan kan de NEC weer overnemen. Dit is ongeveer het beeld van de wedstrijd gedurende de hele uh, vroege middag al. Het is ja, gewoon niet goed, van allebei niet goed. Maar uh, NAC dus uh, wel op een 1-0 voorsprong... en die doen alles zo traag mogelijk. Dat is te begrijpen, want als ze het nog 10 minuten volhouden... dan hebben ze met 1-0 gewonnen zoals het op dit moment staat... in de Goffert in Nijmegen. We gaan het even hebben over handbal-WK-kwalificatie in uh, Apeldoorn. De Nederlandse vrouwen spelen daar tegen Oostenrijk... En Nederland moet minimaal gelijk spelen om eerst te worden in een pool en uiteindelijk door te gaan naar de playoffs. Die worden gehouden in juni volgend jaar. Ja, Richard van der Waarden, hoe gaat het met de Nederlandse vrouwen Vrouwendag halverwege? Het gaat goed met Nederland, zeker in het tweede kwartier van de eerste helft toen gestagen voorsprong werd uitgebouwd. Het staat inmiddels na 30 minuten handbal hier in het Omnisport in Apeldoorn 16-9. 16 dus voor Nederland, 9 voor een tegenvallend Oostenrijk. En daarmee ligt Nederland uitstekend op koers om de play-offs te gaan halen in juni. Eén kanttekening kan ik erbij plaatsen, want afgelopen vrijdag was Nederland ook zes goals los van Slovenië. En werd het uiteindelijk in de laatste minuut nog heel erg spannend, maar dit gaat denk ik niet meer mis. Nederland uh, dat uh, erg jong is. Gemiddelde leeftijd 22 jaar. Zojuist een aantal ervaren krachten hebben afscheid genomen in de pauze. Maar dit team is gretig. En in elk geval een stukje beter dan Oostenrijk. Dat blijft. Gaan wij we weer naar NEC en AC. Onmachtig NEC Frank Wielaar zei je. Ja en uh, Melvin uh, platje op een eilandje. Maar ineens was het heel druk op dat eilandje. Stonden heel veel spelers om hem heen. Allemaal met een wit hemdje aan. En kreeg ze er maar niet langs. Ze er maar niet langs. En zijn derde poging uiteindelijk schoof hij hem in de hoek. voorbij Rauwelaar 1. 1-1 in Nijmegen. De eerste kans voor NEC. Na de rust zit er dan in, uiteindelijk wel in. En uh, dat... Ja, is terecht. Want NEC, ondanks het feit dat het echt heel slecht is... is toch nog wel beter dan uh, NAC in deze wedstrijd. Dus 1-1 is op dit moment uh, verdiend. Want NAC heeft ook de kansen gehad om meer dan één doelpunt te maken. Tot nu toe. Maar op dit moment, als NEC hier een klein beetje een boost van krijgt... mag je nog wel verwachten dat ze deze wedstrijd zelfs gaan winnen. Maar dan moeten ze eerst verder gaan met kansen creëren. Melvin Platje zorgt voor 1-1 bij neknak. nac Wereldbeker ve uh, uh, veldrijden, wil ik zeggen. In Roerberg, Olympische, kijkt naar de Nederlandse vrouwen... En... Het gaat goed daar. Nou, het is een spannende finale in elk geval bij de vrouwen. De vierde wereldbekermarge. Twee wedstrijden gewonnen door Katie Compton. De Amerikaanse. Eén wedstrijd gewonnen door Sanne van Paassen. De Nederlandse. En die twee die zitten op dit moment bij elkaar in de laatste kilometers een beetje van deze Wereldbeker veldrit Van Pasen. Meteen na de start als een duveltje uit een doosje weg. Het parcours ligt daar wel. Het is snel. Er hoeft niet heel veel gelopen te worden. Het is lastig. De anderen maken foutjes. Maar Compton is in het tweede gedeelte van de Wereldbekercross weer teruggekomen bij Van Pasen. Die nu dus gezelschap heeft gekregen van Compton. En dan lopend de gevaarlijkste afdaling van het parcours afgaat. Compton die rijdt daar en die kan dan weer langzij komen. En Van Pasen weer Passeren. Van Paas is voorzichtig. Heeft er in elk geval veel opgeleverd in deze veldrit. Want we hebben het al gezien. Compton een paar keer onderuit gegaan. Heel vervelend onderuit gegaan. Maar nog steeds op de fiets. Sanne Kant, de Belgisch kampioene. Onderuit gegaan in die afdaling. Daar een schouderblessure opgelopen En daarmee uitgeschakeld voor de wedstrijd. Want zij rijdt niet meer. Zij is afgevoerd. Dat betekent gewoon voor haar het einde van de veldrit. Hier gaan de dames weer naar beneden. Van Paas slippend inderdaad op het achterwiel naar beneden. Terwijl Compton toch een lichte voorsprong heeft genomen en op weg lijkt naar de derde wereldweke overwinning van dit seizoen. Maar misschien moet je dat niet te vroeg roepen, want je weet maar nooit wat van Pasen nog kan op het einde. Nu komen ze aan op de wielobaan in Roubaix, de beroemde wielobaan. We kennen het natuurlijk allemaal van de finish van Parijs-Roubaix, de wereldweke klassieker bij de mannen. Eerst rijden ze nog even buiten langs, boven de baan langs en dan duiken ze zo meteen dat beton op voor het laatste stukje. Dan weten ze dat ze binnen zijn. Altijd een gevaarlijk bochtje. Ik kan me nog herinneren dat Tiffany van der Brand daar een paar jaar geleden hard onderuit ging. Maar hier gaat het goed. En Catherine Compton inderdaad gaat hier de wereldbeker marge winnen in Roubaix. Want zij gaat op weg naar de finish met een dikke 50, 60 meter voorsprong op Sanne van Pasen. Compton kijkt nog één keer om. Duikt dan het beton definitief op. Is nu van de moeilijke strook af. Dan zien we daar die blonde staart wapperend op de rug. En daar gaan de handen omhoog. Catherine Compton wint hier de wereldbekermarge Voor Sanne van Pasen. Die de wedstrijd heeft gemaakt. De wedstrijd heeft gekleurd. En toch nog met een glimlach en een handje omhoog. Over de finish komt. De Nederlandse wordt tweede. Compton blijft Leidster in de stand om de wereldbeker. Hij heeft nu drie van de, vijf wedstrijden, van de vier wedstrijden gewonnen. En Van Pasen met één overwinning en één tweede plaats. Keurig op de tweede plaats. Akkerman, de Zwitserse, wordt hier nog derde. Hebben we het hele podium compleet bij de mannen. Straks om drie uur de start bij de mannen. Dit waren de vrouwen dus. Wat een goal! De Eredivisie. Al en daar is de goal. Alle wedstrijden van gisteravond. Te beginnen met Ajax, PSV weer 3-1, Rust 1-1, 1-0 de Jong, 1-1 Lens, 2-1 Hoesen. 3-1 Fischer. Danny Hoesen dus, scoorde net als vorige week weer bij Ajax. En Ajax lijkt zijn spits voor de komende tijd dan ook te hebben gevonden. Want hij maakte de belangrijke 2-1 voor Ajax. Ja, klopt. Ik, uh, ja, ik was een beetje op zoek naar een goaltje deze wedstrijd. Een aantal schoten wat net naast ging. Maar ja, bij de goal alle credits naar Fischer natuurlijk. Hij uh, speelt twee of drie man en uh, ja, als een spits hoor je naar de eerste paal te sprinten en... Uh, hij kwam hem perfect daarvoor en ik kon hem mooi binnentikken. Ajax was de bovenliggende partij zoals het deed. Vooral in de eerste helft waren de Amsterdammers sterker dan het team van PSV-captain Mark van Bommel. Nou, je weet dat Ajax gewoon, uh, ons onder druk probeert te zetten. Ons probeert te overrompelen en dan moet je proberen rustig te blijven. En die momenten dat je eronder uit kan voetballen onder die druk van Ajax... Ja, dan zie je ook dat je aan het voetballen toekomt. Met die goal van Jermaine. Dat was misschien wel het eerste moment waarin het echt goed lukte. Nou goed, Je moet dan hun uit laten razen en eigenlijk tegen de tijd kan voetballen. En dat klinkt misschien gek, maar hoe langer het duurt... dat kunnen zij niet volhouden, 60 minuten of 90 minuten lang. En dat zag je in het begin van de tweede helft wel. daar waren wij, vond ik, de betere partij. PSV verliest dus na Vitesse ook het topduel tegen Ajax... misschien wel te wijd aan de instelling... of aan de kwaliteit van het team van trainer Dick Advocaat. Ja, ik denk beide. De eerste half uur uh, lopen continu erachter aan. Je komt zelf niet aan voetballen toe... Je komt met een prachtige coma, ook wel vrij gelukkig op 1-1. Toen ging het iets beter, toen kreeg ze iets meer vertrouwen. Zag je meer voetbal. Maar nogmaals, gewoon een terechte overwinning van, uh, van Ajax. En, uh, we hadden zelfs nog momenten moment om op 2-1 te komen. En nog een, een penalty hoorde ik ook nog. Maar nogmaals, Ajax was vanavond een betere partij. De betere partij verdiende overwinning dus voor Ajax. En het lijkt erop dat de Amsterdammers de inhaalrace dit jaar al eerder hebben ingezet dan de afgelopen jaren. Als termijn ligt wel natuurlijk, ja. Eens, uh, we staan een paar punten achter, maar het zijn er nu nog maar drie. Het is nog een hele lange weg en uh, wij zullen waarschijnlijk ook wel eens uh, punten morsen. Maar dat zal iedereen uh, wel doen. Alleen het gaat erom dat je uh, ja, de momenten dat je ze echt moet pakken, dat je, die, dat je ze pakt. En, uh, ik... Uh, hebben een goed gevoel aan overgehouden vandaag. Ja, Dat kan alleen maar uh, zelfvertrouwen geven aan het team. Voordat we verder gaan met de andere wedstrijden van gisteravond... even naar de actualiteit NEC tegen NAC Breda, Frank Wielaert. Uh, nog drie minuten te spelen en een uh, hoge bal. En Babels laat los in eerste instantie, in tweede instantie niet. Dan vraag ik aan uh, wat collega's die vrolijk naast hun uh, plekjes... zijn blijven staan als ze weer aan de kant willen gaan. Dan kan ik tenminste wat zien. En dan uh, we zitten tenslotte in de slotfase van uh, dit duel. 1-1 is uh, de tussenstand... En uh, daar zou nog wat aan kunnen veranderen. Nak kwam voor een punt. Dat lieten ze de hele wedstrijd wel duidelijk merken. Maar toen ze er per ongeluk ineens drie hadden wilden ze die natuurlijk graag houden. Dat is uiteindelijk niet gelukt door die uh, rommelgoal. Dat was het van uh, Platje. En nu NEC in de aanval. George. Die is, speelt de hele wedstrijd al de bal met de verkeerde kleuren. Dat houdt hij keurig netjes vol tot uh, dit moment. Want hij geeft hem ook nu weer gewoon weg. En dan komt uh, Nakker Nakker nog een keer af. Met natuurlijk Leurling, Goedelje, die daar het spel verdeelt. Naar de linkerkant, naar Hooy. Die gaat dan 1 tegen 1. Legt hij de bal bij de tweede paal neer. Nee, hij schuift hem voorlangs. En uh, dat betekent dat uh, de bal over de achterlijn heen gaat. En uh, we uiteindelijk gewoon een doeltrap krijgen voor Babel Stutter. Met heel veel ruimte op het middenveld. Nak zakt nu zo ver mogelijk in. Behalve de voorste mensen. Die blijven staan. Dus op het middenveld heel veel ruimte voor uh, NEC. George met uh, Gilles. Uh, nee, Luiks is dat in zijn rug. En hij uh, probeert de bal in ieder geval in de ploeg te houden. Dat lukt hem deze keer wel. Conboy daar levert hij hem in. Maar dan verliest Platje het wel van Botekin. En is Leurling weg. 1 tegen 1 met uh, Paulson bij hem in de buurt. 1 tegen 1. Een goede kapbeweging van Leurling. Kan hij hem schieten? Nog een kapbeweging. Dat is eigenlijk één te veel. Dan is het ineens heel druk. Hooi, strafschopgebied in. Die kapt ook nog een keertje. Weer terug de bal naar Leurling. En dan het schot uiteindelijk verandert van richting. En komt niet eens in de buurt van de goal. Zoveel acties, zoveel mogelijkheden. Wel drie kansen had Leurling om af te drukken. Hij kiest de minst gunstige. En dat betekent dat we één minuut voor tijd nog altijd die 1-1 stand op het bord hebben staan in Nijmegen. Andere wedstrijden van gisteravond. Twente tegen ADO werd 2-0. Beide goals werden gemaakt na de rust door Tadic en Dat was een rode kaart voor Sherry van ADO. Vlak na de rust toen stond het nog 0-0. Twente-speler Rasmus Bengtsson liep in het duel een gebroken neus op... maar de Zweed zal aanstaande zondag waarschijnlijk toch kunnen spelen... met masker in de topper tegen PSV. Twente wist na vijf gelijke spelen op een rij... verdeeld over competitie en Europa League... eindelijk weer eens een keer te winnen. Maar echt heel overtuigend ging het niet, volgens Leroy Ver. Ja, nee, klopt. Het, uh, het, het veldspel moest, uh, moest veel beter. We hebben vandaag al een stuk beter gedaan, denk ik. kan nog steeds beter. En uh, ja, gewoon de drie punten eigenlijk, uh, eigenlijk pakken als, uh, als je mee wil doen uh, om de titel. Dus, ja, dat hebben we vandaag in ieder geval gedaan en ja, dat is positief. Ja, dat er gewonnen wordt is positief. Maar het aantal niet verzilverde kansen zit Steve McLean toch dwars. Ik denk dat we niet veel geluk hebben. Ik dacht first half also. But that will come. You dat we have the quality. Als uh, once Chadley comes back, Leroy gets a little fitter. You know, players will come back and improve. And we have got creative players who are injured. We will uh, we will be okay. Tom, assisteer me even met de vertaling. Ja, het is dus, uh, creativiteit, die moet terugkomen. En dan komt het allemaal wel weer goed. En, ik zeg het wel eens vaak: het klinkt zo mooi. In Het engels lijkt het heel wat als je het zo uitlegt. Goed, gaan we doen met Ado. Dat had lange tijd hoop op een goed resultaat. Totdat Sherry met de uh, van het veld moest. Ja, en dat gebeurde allemaal na een zeer grove charger. Ja, ik, uh, in eerste instantie uh, wist ik niet dat het zo erg was. Maar, uh, je zag wel dat ik uh, iets te laat was en uh, ja, vol op zijn enkel kwam. Ik heb de jongens net ook excuses aangeboden. En, uh, ja, ik vind het knap dat ze nog 2-0 gehouden hebben en uh, goed compact gespeeld hebben. En, uh, ja, ze uh, zien dat ik eruit moet in, uh, in de 50-smid. Straks door met de overwinningen van Feyenoord en Willem II. Maar eerst even naar Neknak, Frank Wilaard. In de blessuretijd zitten we inmiddels één minuutje. Hebben we daarvan nog te gaan. We kregen er in totaal uh, twee in uh, de extra tijd van uh, Nijmegen. En George kreeg daarin nog een hele grote kans om uh, 2-1 te maken. Maar ik heb al een paar keer gezegd in die paar kansen die ik heb gekregen... in deze uitzending, om wat te zeggen. Uh, dat George niet in de wedstrijd zat. En dat liet hij ook weer zien bij die kans. Roeide de bal hoog over de goal. En daar komt hij weer, nu over de linkerkant. Amieu komt er overheen. Gaat uh, George toch de Actiemaker legt hem bij de tweede paal neer. Wordt hij nog over de achterlijn gekopt door Van de Weg. Dat levert nog een hoekschop op voor de ploeg uit Nijmegen. Dus alles wat lang is. Kortom de hele achterhoede. Dat zijn er maar drie trouwens. Maar dat zijn er dan toch weer drie. Die het strafschopgebied binnenrennen van Nak Om daar voor gevaar te gaan zorgen. Zometeen met Smovs, met Van Eijden. Stutter is er ook bij. Dat is eigenlijk de controlerende middenvelder. Maar die is ook groot genoeg. En dus uh, moeten de kleintjes nu even achterin opletten dat Nak niet nog even wegcountert. George met uh, de hoekschop legt hem neer bij de eerste paal. Dat is niet bepaald hoog. En dan gaat hij over de achterlijn. En dan vindt scheidsrechter Blom het genoeg voor vandaag. Krijgt Nak waarvoor het kwam. Namelijk een puntje. En dat is uh, dus zullen ze daar blij mee zijn. Hoewel ze ook zullen denken we hadden er drie hele tijd in de pocket. En het is niet gelukt om dat over de streep te trekken. Alweer niet voor Nak Breda tegen NEC 1-1. Nou, verder met voetbal van gisteravond. Feyenoord, RKC Waalwijk, het was Ladies Night in Rotterdam. Maar het was ook 2-0, rust 1-0, pellen. Na rust, rust 2-0, pellen. Mooi hè, natuurlijk. Die avond uiteraard. En de broedersstrijd tussen Ronald en Erwin Koeman. Maar wie was het eerste die wat zei na de wedstrijd? Ja, ik moest uh, gefeliciteerd zeggen. dus uh, Ik was degene die het eerste wat zei. Het was dus Erwin Koeman, die verloor. Maar was het ook een hele laag pijn die pijn deed? Nou ja, pijn. Uh, we hebben verdiend verloren. Dus uh, hadden, misschien was dit onze minste wedstrijd. Ik had dat niet verwacht. En uh, daar ben ik wel teleurgesteld in. Aan de andere kant, uh, het krasverschil vandaag was uh, dermate groot. Dat we eigenlijk uh, niks verdienden. En uh, zat er vandaag gewoon niet in. Dus uh, verdiend verloren. Verdiend verloren. Zijn broertje Ronald was het daar volledig mee eens aan de kersttafel. Hij zag een goed Feyenoord in de juiste opstelling. Ja, dit staat. Dat, dat, dat is duidelijk. Uh, we gaan met de week beter spelen. Ook verdedigend, vind ik. Uh, gaat het steeds beter. We kregen toch in een fase makkelijke calls situaties. Dat doen we nou wat anders. En, en daar hebben we ook meer concentratie in. Dus als geheel uh, zijn we absoluut op de goede weg absoluut op de goede weg. Twee keer pellen, zei ik u al. Ladies night in de kuip en de vrouwelijke supporters hoopten natuurlijk allemaal dat hij even zijn shirtje zou uitrekken. Hij is dus die Graziano Pelli. Maar hij scoorde wel. Geen shirtje uit. Ze werden teleurgesteld. I have four yellow cards. I cannot. The trainer will kill me. And then uh, I have to keep uh, like this until the end of the season. I promise him. I don't want any yellow cards als if it really happens, but it was not my fault. I was stupid a few times. Maar nu heeft het weer meer smart Hij ja, vier gele kaarten. Het zou een beetje onnozel zijn om op deze manier met een vijfde op te lopen. We hebben in i 13 nog wel eens hè, in een wedstrijd die al geel had. En dat toen toch deed. Ze had de trainer beloofd geen domme kaarten meer op te lopen. Wel twee keer scoren, shirtje aanhouden. Willem 2 tegen Heerenveen werd gisteravond 3-1 bij de rust het 1 0 door een goal van Jan. Na de rust 1-1 vindt Bogasson, 2-1 Mulder en 3-1 Joachim. Dat was een rode kaart voor Heerenveen-speler Gouwe Leeuw... En dus weer een nederlaag voor Herenveen. Je zal denken, Van Basten wordt er moedeloos van. Dat valt mee. Moedeloos niet, nee. nee goed, uh, het is alleen, uh, ja, je hoopt op, op, op meer en je hoopt op beter. Je werkt er keihard aan met z'n allen. En dan uh, is het uh, teleurstellend dat uh, dat niet wordt omgezet. In ieder geval uh, een punt of, of drie punten. En ja, wat dat betreft maakt het de sfeer uh, ja, lastiger, gimmiger. Er zal nu reactie moeten komen, hoe dan ook. Goed schriks of kwaadschiks. Bij Willem 2 lijkt het te gaan lopen. Vorige week pakte het Tilburgers een puntje tegen Herakles. En nu werd er mede door een doelpunt van Hans Mulder gewonnen van 1. Je kan zeggen, Willem 2 zit in een flow. Ja, laten we het uh, vasthouden, zou ik zeggen. Nee, het zit, uh, het zit mee. De goals, die, de kansen die we krijgen, die, die maken we nu. En uh, De afgelopen wedstrijden gingen wat uh, moeizamer. Dus uh, laten we dit vasthouden, zou ik zeggen. Kijk Zwolle tegen VVV, werd afgelopen vrijdag 0-0. En zojuist is afgelopen in Nijmegen, NEC NAC 1-1. De stand, nieuwe koploper dus. FC Twente heeft namelijk 15 wedstrijden gespeeld en 34 punten. PSV blijft op 33 staan. Vitesse kan erbij komen, heeft 31 punten... maar uit 14 wedstrijden gaat dus spelen vanmiddag. En Ajax en Feyenoord, ja, die hopen ook gewoon weer... want die hebben ieder 30 punten uit 15 wedstrijden onderaan. Laten we maar zeggen, het begint bij Paxvolle... de nummer 14 met 13 punten. nac punten erbij is het 15e met 12 punten. VVV Venlo heeft er 11. Roda heeft er 10, maar gaat nog spelen... Van Vandaag. En Willem II zit in een flow, hoorden we net, heeft nu 10 punten uit 15 wedstrijden. Het programma zondag 1 om half drie begint Utrecht tegen AZ en ook FC Groningen tegen Herakles gaat om half drie van start. En om half vijf dus Vitesse tegen Roda. En bij winst kan Vitesse dus op gelijke hoogte komen met koploper FC Twente. ...gaan wij het hebben over schaatsen, wereldbeker, schaatsen... ...Herbert Dijkstra is aangeschoven. Welkom, Herbert. Um, zoals elke keer, drie uh, zaken op het programma vandaag. Laten we ze één voor één een maar eens langslopen. Zullen we toch maar gewoon met die 1500 meter van de vrouwen... ...dan eens even beginnen, waarin het allemaal heel, heel dicht bij elkaar zat... ...en we toch weer een hele beroemde winneres hadden uiteindelijk. Hè? Ja, de stand was dit seizoen 1-1, Tussen Nesbitt en Leenstra gaat het op de 1500 meter. En dus moesten ze ook tegen elkaar schaatsen in de laatste rit. En dat was echt een hele leuke rit om te zien... Nesbit op karakter. Uh, Leenstra doet het op techniek. Ze is een flyer, ze is goed in vorm. Uh, ik kwam op het laatste moment heel snel terug. Maar niet genoeg om Nesbit te verslaan. Dus nu is het 2-1 voor Nesbit. Die was de snelste. Leenstra werd tweede. En heel knap, Linda de Vries, die een moeizame seizoen start kende. Die reed toch naar het brons. En het werd nog mooier. Valkenburg werd vierde. En Lotte van Beekse is pas twintig. Ook in de top zes werd zesde vandaag. Dus de Nederlandse vrouwen deden het op de 1500 meter. In tegenstelling tot de mannen overigens gisteren. Uh, uh, de vrouwen deden dus erg goed. Dan de 10 kilometer bij de mannen. Die werden ook uh, gereden en die ging bijna de boek in, hè? Ja, het was een uh, prachtige, uh, prachtige rit, de waren het. Uh, Sven Kramer, de wereldrecordhouder, die is lekker aan het trainen in Insel. Die is er helemaal niet bij. Die laat die 10 kilometers gewoon voor wat het is. En zo kregen we een prachtige rit tussen Bob de Jong, de Olympisch kampioen van Turijn 2006, en de Olympisch kampioen, want dat is die, Sung Hoon Lee, de Koreaan van 2010. Nou, hij reed de Koreaan helemaal aan gort. En uh, reed een geweldig baanrecord, ook 12-51-22. En dan ben je geneigd te zeggen, dat is wel de winnende tijd. Dan komt er nog een schaatser tweevoudig Nederlands kampioen natuurreis in de laatste rit. En die, die rijdt dan op het schema, geloof het of niet, van het wereldrecord. Hij zat er een seconde slechts boven, halverwege. Het schema van Kramer, de 12.41. Dan je Leff uh, zou dus onder de 12.50 gaan... maar moest die laatste ronde toch heel diep gaan... tot uit het eelt van zijn tenen... om in elk geval de Jong nog te verslaan en kwam uit op 12.54. Het was net geen persoonlijk record... maar Zeer interessant om te zien. En uiteraard gewoon kijken naar de samenvattingen vanavond op tv. Had hij gisteravond vrij, uh, Bergsma, Of had hij nog ergens uh, gereden dat hij vannacht gereisd was, of niet? Uh, Bergsma, die heeft het allemaal niet nodig. Het is een oermens. Het is uh, wat hij allemaal kan. Op weg naar Sochi zou hij wel eens de grootste concurrent voor Kramer kunnen zijn. Aan de andere kant, je moet niet vergeten... hij rijdt ook gewoon 100, 150 en 200 kilometer wedstrijden. Of dat verstandig is, vraag dat maar aan Jullit Anema. Dat is zijn coach, die doet de gekste dingen met die mannen. Maar ze rijden allemaal hard. Maar het zegt het nog iets dat hij nu al dat kan rijden. Betekent dat voor het rest van het seizoen dat dat wereldrecord er zeker nog een keer aan gaat? Of het wereldrecord het ook... gaat er nog een keer aan. Je moet niet vergeten, dit was op een laaglandbaan. Hè? Uh, het is wel een hele mooie, snelle baan daar in Astana. Bizar trouwens, ligt midden in de woestijn. Uh, armoede rondom die baan. En die baan zelf kost 100 miljoen dollar, geloof ik. Mooiste baan ter wereld. Er is geen kip op de tribune. Maar wel 12.50 rijden op zo'n baan. Dus het ijs is goed. Dat wereldrecord gaat er natuurlijk nog een keer aan. Of dat dit seizoen gebeurt, dat betwijfel ik. Bergsma moest erg diep gaan. Hoewel, we krijgen nog de WK afstanden in Sochi. Laat het daar maar gebeuren. En nou ja de, ja, de achtervolging, daar moeten we het ook even over hebben. Ik bedoel, uh, waar, waar, waar beginnen we? Bij de vrouwen? Ja, er was er maar eentje vandaag. Bij de vrouwen, en, dat, okay. en dat was de vrouwenachtervolging. De mannen hebben al gereden. En uh, daar werd gewonnen door Canada. Uh, het klassieke team. Canadees vrouwen zijn vaak goed. Nederlandse vrouwen in een gelegenheidsopstelling. Op het laatste moment nog even de startlijst gewijzigd. Met Linda de Vries, die wel in vorm bleek te zijn. En die reden naar het zilver. Uh, en uh, nu kijk ik... Ook even naar uh, de Duitse vrouwen. Die werden helemaal uh, aan god gereden door de Nederlandse vrouwen. Oké. Okay. Herbert, dankjewel. Gaan we even, <laughs> gaan gaan wij naar, gaan naar we het uh, ja, hockey gaan we nog even doen. Nederlandse Hockeyman hebben de tweede wedstrijd om de Champions Trophy. Vannacht gelijk gespeeld tegen het gasland Australië. Bleef het 0-0. Uitblinker aan de Nederlandse kant was doelman Jaap Stokman. Hij hield oranje met een aantal fraaie reddingen. Onder andere achtal tal strafkoorners tegen op de been. En Stokman kon de afloop wel leven met de uitslag. En normaal gesproken ga je altijd voor de winst, maar ik denk gezien de omstandigheden hier, Australië was denk ik iets beter. Ze uh, spelen in het thuisland, uh, er zat gewoon niet meer in, dus ik denk dat we daar uh, ja, oké okay mee uh, moeten zijn. Als jij uitgroeit het de uitblinken van de wedstrijd, is dat prettig voor jou, maar is dat goed voor Nederland? Nou ja, het is altijd prettig om, uh, om uh, nul goals tegen te krijgen, ja, voor Nederland weet ik het niet. Uh... Ik bedoel, zij krijgen zoveel kansen. Zij kregen veel kansen. Ja, wij konden er net niet doorheen komen. Uh, we hebben wel twee fases gehad. Eentje in de eerste helft, eentje in de tweede helft. Dat wij eigenlijk uh, beter waren. Maar uh, ik denk toch, uh, gezien het hele, hele spelbeeld, uh, 70 minuten waren zij toch iets, uh, iets beter. Dus uh, ja, uh, één, uh, één punt uh, zat niet meer in. Jullie kregen één strafcorner. Australië kregen er zeven. Ja, jij was niet te passeren. Ze waren niet allemaal goed genomen, maar enkele toch wel. Van Seriello bijvoorbeeld. die ken jou. Dat is je clubgenoot van Bloemendaal. Was het daardoor iets makkelijker voor je? Nee, dat maakt het niet makkelijker. Uh, hij, weet, hij denkt wat, uh, wat ik weet. En vice versa, uh, dat, dat maakt het niet makkelijker op. Uh, ja, daar moet je een beetje, een beetje mazzel bij hebben dat, uh, dat de verdediging verder goed staat. En, uh, nou goed, ze zaten lekker op vandaag. Dus. Zijn dit de twee sterkste landen hier aanwezig in deze samenstellingen, denk je? Dat uh, vind ik moeilijk te zeggen. Er zijn heel veel teams die hebben heel veel nieuwe spelers. Uh, wij ook. We hebben nu vijf uh, nou ja, uh, nieuwe, uh, nieuwe spelers. Die moeten we inpassen. Uh, andere teams hetzelfde. Ik denk dat je dat pas later in het toernooi kan zeggen. Radio 1. Het NOS Journaal. Eén minuut over half drie. Martijn van Beek. In Diemen Noord is vanochtend een dode man in een auto gevonden... De man van 40 is volgens de politie door meerdere schoten om het leven gekomen. De man werd rond half negen gevonden in een auto op een parkeerplek voor een huis. Omwonenden hebben gezegd dat ze rond vijf uur schoten hoorden. Alles wijst op een liquidatie, het slachtoffer zou in de straat wonen en een bekende crimineel zijn. Maar daarover wil de politie nog niets zeggen. Oud-minister Zalm van Financiën heeft kritiek op het regeerakkoord van VVD en PVDA. De voormalige VVD-leider vindt dat het niet erg hard gaat met het terugbrengen van het financieringstekort. Het akkoord als geheel noemt Salm een duidelijk compromis met de PvdA. En het Constitu constitutionele hof in Egypte heeft al zijn werkzaamheden voor onbepaalde tijd opgeschort. In een verklaring zeggen de rechters dat ze hun werk niet kunnen doen door de druk van de islamisten. Vandaag zou het hof beslissen of de samenstelling van de grondwetcommissie in strijd is met de wet. Dat besluit werd uitgesteld omdat buiten het gerechtsgebouw duizenden aanhangers van president Morsi tegen de rechters stonden te demonstreren. En dat is het nieuws op dit moment. 2 minuten over half 3, 1 voetbalwedstrijd gehad. NEC en AC eindigden dus in 1-1. Uh, Twee wedstrijden om half 3, de eerste daarvan Groningen tegen Herakles Henkok is één minuut oud en de stand is 0 tegen 0. De bal is in de bezit van Wijnuwietz, een verdediger van Herakles. Maar de bal is overgenomen door Texera. En met Texera hebben we een nieuwe naam genoemd in de ploeg van FC Groningen. Zeefuik, dat is wel bekend. Die volgt een dieetprogramma. Texera is weer opgenomen in de spits. De Leeuw stond in de spits tegen Heracles. maar de Leeuw is teruggehaald naar het middenveld. De aanval gaat nu over de rechterkant van het veld. De Leeuw wil die bal nog binnen te halen voor de doelijn. Maar ook Pasveer is van zijn doelijn afgekomen en die schopt de bal dan over de zijlijn. En Gaat FC Groningen gaat ingooien. Een behoorlijk aantal wijzigingen in die ploeg van de FC Groningen. Schet heeft een kuitbessuur opgelopen. Bakuna speelt voor hem. Adji Loren speelt ook eens een keertje weer. Zijn contract loopt eind van dit seizoen af. Sparf die zit gewoon op de bank. En Texera, heb ik al genoemd, voor Van Morsel. En Johansson dan voor Burnet. De aanval is van de FC Groningen. Die bal is in bezit van Kierma. Kierma Kier braakt die bal kwijt aan Wierik. En Wierik is ook een van de vervangers voor de geschoooide Brug. Maar FC Groningen probeert druk te zetten op de verdediging van Herakles. Herakles altijd een leuk voetballende. De ploegen, mooie combinaties over het algemeen, heeft ook veel doelpunten gemaakt. Bijna ja, wat minder dan Ajax en PSV, maar toch 31 doelpunten is heel veel. Maar één minpuntje, dat moet ik toch even opnoemen van Herenklerts. In uitwedstrijden hebben ze qua voetbal wel leuk voetbal, maar niet zoveel punten behaald. Ze hebben nog maar zes punten behaald en Groningen nog maar één uit een thuisoverwinning tegen Roda. Pasveer brengt de bal weer in het spel. Dat gaat gebeuren via de verdediger Rienstra. En die mag meters en meters gaan lopen met de bal. En we hebben gespeeld bijna 2,5 minuut en de stand in de Euroborg 0-0. Subtopper FC Utrecht tegen het toppende AZ. En die houdt kamp. Ja, is wat leuks bij FC Utrecht. Drie Australiërs in de basis. Het is nog nooit gebeurd in de Nederlandse uh, Eredivisie Voetbal. Dat er drie Australiërs bij één ploeg in de basis stonden. Michael Zullo, Orr en Sarota zijn uh, die mannen met, uh, van Down Under. Terwijl er meteen een uh, forse blessure is aan de kant van AZ. Ik zie uh, niet zo snel. Ja, het zijn twee hoofden in ieder geval tegenhoek. Of nee, een uh, elleboog. In, uh, tegen hun hoofd. Het staat 0-0. De wedstrijd is net begonnen. We hebben een minuut stilte gehad vanwege uh, het overlijden van Abfavier, ex-trainer hier bij FC Utrecht, ook bij Feyenoord overigens. En het spel ligt dus stil. Pieter Vink heeft het even stilgelegd voor de blessurebehandeling bij AZ. Kijken we naar de stand. Zesde uh, FC Utrecht 22 punten. Twaalfde AZ 14 punten. Marcel is geschorst. In zijn plaats speelt Thomas Lam, een uh, fin. En hij is pas 18 jaar jong. Drie verdedigers. 3-4-3 gaat uh, AZ spelen en uh, hoopt daarmee met Gert-Jan van Beek dus als trainer uh, een beetje goed uh, te, voor de dag te komen tegen FC Utrecht. Utrecht dat het dus goed doet, mist wel van der gun. Duplan en Nielsen allemaal geblesseerd en Bulthuis is geschorst. Thuis pas twee keer gewonnen, terwijl uh, AZ uit maar één keer heeft gewonnen. Dat betekent dat ze dus uh, wat dat betreft niet echt uh, heel goed doen. Ik kijk nog even, het is Elm die op de grond ligt en overeind geholpen wordt. Uh, het lijkt alweer te gaan met hem. Uh, dan kunnen we we echt gaan voetballen, want de wedstrijd was pas 10 seconden oud en eh, nu hebben we al dikke minuten blessuretijd erop zitten. 0-0 vooralsnog bij FC Utrecht AZ. Nederlandse mannen spelen de Champions Trophy. De vrouwen speelden de laatste competitieronde voor de winter. Den Bos ging rustig door waar het mee bezig was. 8-0 winnen namelijk van Nijmegen, Amsterdam, Kampong 2-0. Laren, Mop 2-1, SCRC, Pinoquet 4-0. HDM Hurley 1-2 en de Terriers tegen Oranje Zwart 2-4. Dat betekent dat Den Bos ongeslagen. 39 uit 13e winter in gaat Amsterdam, SCRC en Laren... de klassieke clubs in de playoff-positie. Onderaan de Terriers als debutant toch ook maar Omraan en Nijmegen en Pinoké moeten ook vrezen voor de play-outs. We blijven ademen. want Dit is er 2005, dus ik het nog steeds. Lucy Silva's met Breathe in. Twee ploegen die durven aan te vallen, dus verwachten we veel van Groningen, Herakles en Kook. Ja, we hopen natuurlijk op een leuke wedstrijd. Maar Heracles is uh, tot op deze fase, tot de tiende minuut van de wedstrijd... missing de kans uh, voor de uh, admonterers. Maar die bal uh, die gaat voorlangs. Vanaf de linkerkant wordt die bal uh, voorlangs geschoten. En dan presteert Luciano even of er een overtreding zou zijn begaan of buitenspel. Nee, dat was absoluut niet het geval. Het was een mooie actie. en die eerste mogelijkheid wel uh, geen grote kans. Moeilijk, scherp hoek voor de goal. Maar in elk geval, het was een uh, mogelijkheidje voor uh, Heracles om hier de leiding te nemen. En ik hoef geen percentages te zien... maar ik weet Weet er wel zeker dat Herakles veel meer aan de bal is dan FC Groningen. FC Groningen trekt zich bij bouwbezit onmiddellijk terug op de eigen speelhef. Dan worden de, worden de afstanden kort natuurlijk. en is moeilijk te combineren voor Herakles. Maar nu kan Groningen misschien gaan bouwen over een aanval. Nou, dat gaat niet door. Van Dijk moet ingrijpen. En dan wordt die bal door Kwanza weer in de diepte gespeeld. Castellion had hij ongetwijfeld in gedacht. En Castellion speelt aan de rechterkant. En Everton voor Pedro aan de linkerkant. Pedro zit niet op de bank. Hij is geblesseerd geraakt. En Armenteros met zijn acht doepen vanzelfsprekend in de spits. Maar uh, zojuist wist Castellon dus die bal niet te bemachtigen. De bal op de helft van FC Groningen. In de verdediging wordt uh, teruggespeeld uh, naar Agilore. Agilore dan uh, even terug naar uh, De Leeuw. De Leeuw dan helemaal naar de rechterkant. En naar Kierumov pakt uh, Kappelhoff die bal op. Kappelhoff uh, pakt die bal op. Maar die wordt meteen onder druk gezet door Everton. Weet niet precies wat hij hier moet doen. Gevaarlijke paasje even in de uh, diagonale terug. Maar uh, Armateras kon daar niet bij. Ballen bal naar de linkerkant uh, afgespeeld bij uh, FC Groningen. Naar uh, Johansson. En Johansson wordt ook meteen onder gezet. ...gezet dan in de voeten bij Texera. Texera in duel met Rienstra. En dan krijgt Texera die krijg de vrije schop mee van scheidsrechter Higgler. Het is de afstand tot de doel, ik denk zo'n 30, 35 meter. Dus niet direct de mogelijkheid voor Bakuna om er één op doel te knallen. Van Bakuna is normaal gesproken de man, als die bal wat dichter bij het 16 meter gebied... ...ligt bij de 16 meter lijn, bij het strafschopgebied, om die vrije schop te gaan nemen. Nu is het Kierm die die vrije schop gaat nemen. Vakman is waarschijnlijk ook mee naar voren geslopen. Ja, ik zie hem al opduiken in het 16 meter gebied. Kirm Gaat die bal uh, nemen. Een meter of 10, 15 vanaf de zijlijn. Dus uh, net een beetje voor het uh, rand van een 16-meter gebied. Vrij uh, vrije die wordt dan genomen. Die komt aan de buitenkant. Die komt niet bij Van Dijk treffen. daar wordt die bal weggekoopt door Everton. En dan kan uiteindelijk Kwanza die kan voor opruimen zorgen. Maar die bal wordt weer opgepikt door Ratshidor. Op de middellijn bij FC Groningen. We hebben bijna 11 minuten gevoetbald. Geen grote kans. Tot dusver in deze wedstrijd 0-0. Er We zijn ook twee wedstrijden vandaag in de eerste divisie. Sparta tegen Os staat na ruim 10 minuten spelen al op 2-0 en Volendam de Graafschap nog altijd 0-0. Utrecht AZ dan om een heleboel redenen de beste interessant en die uitkamp. Kans voor AZ. goede kans 4 tegen 3. Maher schiet de bal over het doel. Dat had hij beter moeten doen. Roy Beres stond helemaal vrij aan zijn rechterkant en hij doorliep in de spits en ook aan de linkerkant stond er nog iemand uh, vrij. En uh, hij doet het dus niet, maar herp, gaat voor eigen gewin en dat lukt niet. Want de bal gaat over het doel van keeper Robin Ruiter. 0-0 de stand na een uh, kleine negen minuten spelen in deze wedstrijd. Waarbij FC Utrecht de afgelopen jaren eigenlijk een angstgekener is geworden voor AZ in uitwedstrijden. Want de afgelopen drie keer wist FC Utrecht van AZ te winnen in uh, de Galgenwaard. 0-0 de stand. AZ uh, had het wat moeilijk in de beginfase omdat met name Tommy Oor vaak aardige acties vanaf de linkerkant had. Een van die drie Australiërs. Uh, een ander heeft net gepaasd. Dat is Adam Sorota. Gaat de bal via Jan Buitens. Be bezig aan zijn honderdste wedstrijd in het shirt van FC Utrecht. En dat is knap. Niet alleen dat, maar heeft alle wedstrijden de volle 90 minuten gespeeld. Dat uh, zie je ook niet vaak meer. Maar zijn paas is niet goed de diepte in. Maar ook het uh, vervolg van Berens is niet goed. Kan Buitens weer gaan lopen. Die gaat uh, eens even wat meters maken. Gaat heel ver. Breem geeft hem mooi naar links. En daar komt de eerste echte kans voor. FC Utrecht. En het schot is daar... Gaat er niet in, omdat Gernd de bal niet tussen de palen krijgt. En via een AZ-verdediger wordt er slecht uitverdedigend. van overigens. Kali heeft de bal, speelt hem in de diepte. Maar dan komt de bal toch nog voor het doel. En zo is het een levendige openingsfase van deze wedstrijd. Gaat AZ proberen in de counter te gaan. Via de linkerkant, via Goedmoedson. Poep, Heeft nog altijd de bal en speelt hem dan terug naar... Wie is dat? Dat is Victor Elm. Elm naar Altidoor, Naar Goedmoenson aan de linkerkant. Kijken wat dit gaat opleveren. Van de Marel blokt de bal wel. Maar de bal gaat over de achterlijn. En krijgen met een hoekschop voor AZ. Een leuke openingsfase van FC Utrecht tegen AZ. Waarbij het over en weer golft het spel. Maar nog niet gescoord is. 0-0 dus. Album Strangeland Keen and Silenced by the Night. Platen worden maar niet onderbroken. Betekent geen doelpunten. Bijvoorbeeld niet bij Groningen tegen Herakles in kop. Nee, 0-0. Het gaat allemaal wel een beetje te traag, een beetje te langzaam. Maar misschien nu dan de mogelijkheid voor Heracles die bal zou voorgezet moeten worden. Maar die voorzet komt er helemaal niet. Er wordt door Groningen teruggespeeld op doelman Luciano en die knalt die bal weer naar voren. Het is wel leuk om na te kijken. Het spel van Heracles, die korte combinaties, de voetballen ook gewoon makkelijk. Nu alles ook weer op de helft van FC Groningen met uitzondering van de doelman pasveer. Maar het gaat wel allemaal een beetje te traag en te langzaam. En zo krijg je geen openingen in de defensie van FC Groningen. Driestra nu op de eigen speelhelft. Kijk, weinig tempo ook in de wedstrijd. Rienstra speelt die bal nu ook weer eens een keer in de breedte naar Feyenoord. Dan weer in de voeten van Overtoom. Overtoom dan weer terug in de voeten van Dan eindelijk gaat die bal eens een keertje naar voren. Het was de bedoeling om Armenteros aan te spelen. Maar er zit Van Dijk dan tussen. Die probeert de aanval van Groningen op te zetten over de linkerkant. In dit geval via Bakuna. Maar het is nu over, over en weer even de bal kwijt zijn. Maar Herakles heeft nu dan eindelijk weer te pakken. Het gaat via Overtoom. Komt die bal bij Everton net binnen het 60 meter gebied. Nu misschien Armenteros. Armenteros heeft de bal een beetje onder zich. Schiet wel met zijn linkerbeen. Is ook nog geraakt door een speler van FC Groningen. En dan mag Herakles de eerste hoekschop van deze wedstrijd gaan nemen. En die wordt genomen zometeen aan de linkerkant van het veld. Dus natuurlijk Veinovic die die hoekschop gaat nemen. Veinovic is de man van de vrije trappen. Heeft alleen vrije trap mogen nemen. Dat was een slechte uitvoering. Rechtstreeks in de handen van Luciano. Hij had ongetwijfeld andere bedoeling. Want het was niet echt een schot op goal. Maar hij kwam er dan wel. Hoekschop dus voor Veinovic. Aan linkerkant van het veld. Veel mensen in het 16-meter gebied vanzelfspreken bij FC Groningen. En Heracles houdt twee, drie man. Gewoon even achter in verband met een even mogelijke counter van FC Groningen. Val wordt laag ingespeeld bij de eerste paal. Gaat hij weer over de doellijn? Nee. Maar er wordt uitverdelen door Groningen. En dan komt die bal bij Bakuna. En kan Bakuna die probeert die bal naar Kierum te spelen. Kierum het alleen tegenover uh, Tewierik is dat. Kierum wint dat duel wel, maar kan niet rechtstreeks doorlopen naar de goal. De aanval gaat nog steeds door. In Groningen. Het is dan Kiermeer, 16 meter gebied binnen. Gaat. probeert probeert voor zijn linkerbeen te leggen. Maar dan wordt hij nog eens een keer geblokt. En dan een schot van Kiefer en, en dat gaat meters en meters en meters over. Nou, Ik weet niet eens hoeveel meter, maar heel veel. 0-0 nog. AZ draait al moeizaam. Dit is weer een wedstrijd die AZ zomaar kan verliezen uit tegen Utrecht. En die houdt kamp. Ja, het staat nog 0-0, maar zojuist een prachtig schot uh, op de paal door Gernt. Gernt die nu de bal helemaal verkeerd raakt. En uh, de bal gaat over de achterlijn. Nee, hij gaat niet over de achterlijn, hij stond buitenspel. Dus dan maakt het ook niet uit. Staat 0-0. Mooi schot dus uh, van Alexander Gernt. Een van de spitsen van uh, FC Utrecht. Hij heeft al vijf doelpunten gemaakt en is daarmee topscorer. Samen met Jacob Moulenga, die ook uh, voorin speelt balbezit. Dus voor AZ. Maar AZ komt amper over de middellijn bij uh, FC Utrecht. En ik vind het onbegrijpelijk. Uh, FC Utrecht toch op de zesde plaats. Leuke tegenstander. Dat stadion, de Galgenwaard, zou toch helemaal stijf uitverkocht moeten zijn. Maar ik zie heel veel lege plekken. En dat is jammer, want uh, dat verdient FC Utrecht niet. FC Utrecht verdient een volhuis balbezit voor uh, AZ. Via Marcus Hendriksen. Hendriksen na Maher. Goede bal naar de rechterkant naar Berens. Berens gaat de voorzet geven. Richting Eltidor. Eltidor kan niet koppen. Maar de bal komt bij Gutmutsson. En die moet gaan scoren. Doet het niet. Omdat de bal van de lijn wordt gehaald door Van de Horen. En uh, Robin Ruiter al gepasseerd was. Het is met andere woorden een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Omdat er kansen zijn over en weer. Jan Wouter stond een tijdje even langs de zijlijn. Is nu gaan zitten naar deze kans voor AZ. Daarvoor een grote kans voor FC Utrecht. Met andere woorden, geniet in de gal gewaard. Ziet dat hij zet, nog 0-0. Shorttrack bericht dan. Shinky Knecht is bij de Wildbekerwedstrijd in het Japanse Nagoya als derde geëindigd op de 1500 meter. En het leverde de 23-jarige Fries zijn tweede Olympische nominatie op. Eerder lukte hem dat al op de 500 meter. Bij de vrouwen bereikte Jorien Ter Mors eveneens de finale, maar werd daar in zesde. De shorttrack mannen verraste tenslotte met zilver op de aflossing. Het Nederlandse kwartet moest in de finale. Alleen de grote favoriet Zuid-Korea voor zich dulde. Oh uh. 1964, onderwerp is weinig veranderd in de loop der tijden. Temptations met My Girl. We gaan het weer even hebben over handbal. De WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Oostenrijk. Het ging ontzettend goed met de Nederlandse vrouwen halverwege Richard. Neem aan dat daar geen verandering is gekomen? Nee, dat is uh, inderdaad juist. 30 voor Nederland aan het eind van deze wedstrijd. 18 voor Oostenrijk. Dus uh, toch weer een, uh, mag je wel zeggen, monsterscore... voor uh, het team van bondscoach Henk Groener. Israël werd al met grote cijfers verslagen, maar dat is echt een handbaldwerg. Van Oostenrijk hadden we toch, denk ik, hier met z'n allen wat meer verwacht. Maar dat team viel tegen en Nederland leidde bij Rust al vrij ruim... en ging in de tweede helft door. Geconcentreerd, het raakte niet in paniek, zoals afgelopen vrijdag... in die spannende wedstrijd tegen Slovenië. Bleef met veel overleg en met veel structuur spelen... onder leiding van een uitstekende Nieke Groot... die dit uh, Nederlands team toch de komende jaren bij uh, de hand gaat nemen, denk ik. Het is een uh, jonge ploeg met heel veel talent... Heel Gretig, het wil graag. En dat heeft het in deze dagen in Apeldoorn ook laten zien. Oostenrijk verslagen, Slovenië nipt verslagen, Israël verslagen. En dus ben je poolwinnaar. En meldt Oranje zich in juni weer. Met een uh, tweeluik. Een uit- en een thuiswedstrijd in de play-offs. Tegen waarschijnlijk een tegenstander van het uh, EK. Dat morgen gaat beginnen in Servië. En dan gaat het voor Nederland dus om een uh, plaats op het WK-eind. 2013, eh, ook weer in Servië, daar gaat het allemaal om. Maar vandaag heeft Nederland in elk geval laten zien... dat het inderdaad de weg naar boven weer heeft ingeslagen. Ondanks het gemis van een groot aantal internationals... dat eh, na het mislopen van de Olympische Spelen... toen het EK ook werd teruggegeven aan de Europese Handbalfederatie... Eh, zijn namen toen afscheid van Oranje... dat Nederland toch wel weer toekomst heeft... ook met deze talentvolle lichting. Een duidelijke uitslag tegen Oostenrijk. 30-18 hier in het Omnisport in Apeldoorn. Dan gaan wij het nog eventjes hebben over, uh, heel snel over het Sanne van Pasen. Reed de hele middag op kop in Roubaix en vlak voor het einde werd ze ingehaald door Katie Compton. Ja, het was uh, vooral uh, laatste uh, 400 meter dat dus ze me voorbij kwam. Dus uh, het was eigenlijk meer uh, kaarsje ging uit en ze kwam er overheen. En uh, jammer genoeg kon ik niet meer aanpikken. Ontgoocheling? Uh, eigenlijk niet. Ik ben uh, jammer dat ik niet gewonnen heb. Maar na uh, vorige week had ik een uh, beetje een probleem in het zand. Mijn pedalen kon ik niet goed inklikken. En nou, dan, ik dacht even, ik ben mijn vorm kwijt en ik uh, fiets niet meer zo lekker. Maar dat ben ik vlug proberen te vergeten. En daarom ben ik heel erg blij dat ik deze week uh, of dit weekend gewoon heel erg lekker ging. En uh, op naar volgende week. Veel gevallen vandaag door de vrouwen. Uh, er was er eentje in de zandbak in het begin. Jij was daarbij betrokken? Nee, ik heb geen valpartij gezien. Alleen achter me gehoord. Dus, maar gelukkig niet gevallen, nee. Jij begon te lopen, hè? In die afdalingen bleek ook de goede optie. Uh, achteraf gezien had ik de laatste keer gewoon moeten omlaag moeten fietsen en had iets meer risico moeten nemen. Uh, daar, heb ik, ja, daar baal ik nu wel van dat ik dat niet heb gedaan. Maar op een gegeven moment voelde ik dat ik vermoeid was en ik had zoiets van nou, ik neem het zekere voor het onzekere. En ik kies om te gaan lopen. Veldrijdstuk Sanne van Pasen tweede dus vandaag in Roubaix. 0-0 staat het bij Groningen, Heracles en Utrecht AZ. Eerder vandaag NEC NAC 1-1. op 1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 Autoverzekeringen vergelijken en direct afsluiten, doe je op independent.nl. Dit is Radio 1.